En het was wel een beetje koud, waarom al verkleunde mensen kwamen hier het hotel binnen. Nog net niet met oorwermers, maar als ze dat hadden gehad, dan hadden ze dat waarschijnlijk opgedaan. Dit is Goedemorgen Zandvoort van 15 oktober en we zitten lekker in Hotel Hoogland. Wilt u een kopje koffie of thee, komt u lekker hier naartoe en dan wordt dat uh, ingeschrokken. Tom die zegt van nee, nee, nee, nee, we laten hem lekker veel werk geven, dus komt u lekker uh, naar uh, Hotel Hoogland. Nou, de techniek wordt uh, gedaan door Pascal van Beek. En de redactie is Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En de koffie Tom Hendricks, die uh, nou, bezorgt u hem lekker veel werk. Komt u met z'n allen, met allen hier naartoe. En Dom, jij bent medepresentator. Ja Richard, uh, we gaan het vandaag samen doen. Ja. We hebben een leuk politiek item, dus je kennis van de politiek komt ja, oh, goed, ja. uh, goed van pas. Oh ja, ja, ja. we gaan daar uh, uitgebreid over praten, maar voor we zover zijn, uh, gaan we eerst nog even praten. Zometeen met Gert uh, van Kuik. Over ja. uh, het Winter Wonderland, de ijsbaan en dergelijke. Ja, dat is als eerste onderwerp. En dan uh, daarna Wilma Berenpout. En dan gaan we het hebben over het Utrechtse prysantijns mannenkoor en dat schijnt toch wel een hele bijzondere belevenis te zijn. Ja, ja, in het kader van de Classic Concerts uh, is dat toch een, een bijzondere gebeurtenis. Ja. En dan sluiten we het eerste uur af uh, met onze voorzitter Pieter Joustra. Die uh, het een en ander gaat vertellen over het programma wat zo meteen om 12 uur start. Uit Zandvoort. En het heugelijke nieuws dat uh, CFM... ...digitaal is gegaan. Ja, we gaan digitaal. Dus dan kunnen we de andere helft van alles antwoord dus ook uh, bereiken. Ja. En dan uh, nou, hebben we natuurlijk lekker uh, nieuws. En dan uh, daarna meteen hebben we het politieke item. En in ieder geval komen Karl Simons van de oude partij en uh, Michel Demmers van Goedemorgen uh, Gbz. Ja. En het kan zijn dat er nog iemand van CDA en VVD komt. Maar ja. Dat, daar, daar wachten we op. Kijken of dat lukt. Uh, ja, dan we gaan we in ieder geval die begroting bespreken. Dat begroting, hè? Ja. Dat ja, heb jij ja goed ja, uh, ja, goed ja. Onze portemonnee ook, hè? Ja. ja. Daarna uh, hebben we uh, Abie Gr uh, Grubstra en uh, Willemij Riedijk. Die uh, gaan over een uh, ja, toch wat gevoelig onderwerp praten. Het oorlogsverleden van Zandvoort. Maar we zijn toch wel erg uh, nieuwsgierig uh, wat daaruit gaat komen. Ja, ik ben ook heel benieuwd. En dan hebben we als laatste onderwerp vandaag, en dat is dan nog zo'n beetje tien over half twaalf, Arie Koper. En die komt vertellen over die historische Open Dag in Zandvoort. Wat op het ogenblik. Uh, bezig is, want het begint om tien uh, uur. Ja, die is net gestart. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, Dat was het. Nou, ik maar mooie, mooie muziek uitgekozen. Uh, uh, uh, ja, een beetje aangepast. Muziek samenstellen, don de gebber, mag ik <laughs> nog zeggen. Dankjewel. Een beetje aangepast aan het programma uh, deze keer. We gaan uh, praten zometeen over Winterwonderland en de ijsbaan. En wat is er dan beter om te luisteren naar het Fischer met de Ambospolka? En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, hier zat iemand te, te kuchen, ook van ja. uh, last van het koude uh, weer, denk ik. Dat is uh, Gert van Kuik. Welkom, uh, Gert. Morgen. Jij komt uh, praten over iets uh, wonderschoons en dat heeft ook met deze muziek te maken: Winter Wonderland. Ja. Hm. Ja. Ja. Uh, Jij had wat de hippere muziek uh, willen horen. Nou, ik had deze muziek niet gelinkt met Winterwonderland. Ja, oké, okay. het, het is wel zo, ja. Het, de, helemaal gorten, het is een sneewalzer. Ja, oké, okay. ja. ja. oké. Okay. Ja, kun je kun je vertellen wat, wat er gaat dit jaar in ieder geval weer in Winterwonderland te komen in in Zandvoort? Wat, wat kunnen we verwachten? Nou, Winterwonderland is destijds opgericht om uh, te proberen, met name in de decembermaand. Uh, Zandvoort en het centrum van Zandvoort wat uh, leuker te maken. Wat attractiever te maken, omdat uh, ja, in die maand werden er eigenlijk weinig of geen activiteiten georganiseerd. We hebben een, een aantal dingen die uh, nu gaan gebeuren in ieder geval. Waar ik heel blij mee ben, is dat we uh, voor elkaar hebben gekregen dat er eindelijk weer sfeerverlichting komt te hangen. Dat is van de week uh, ...definitief uh, besloten. We hebben uh, contracten met, uh, met de leverancier getekend. Dat betekent dat, uh, dat we voor het eerst in, nou, ik geloof, wel 15 jaar of zo... ...weer in het hele dorp uh, sfeerverlichting krijgen. Hoe, hoe gaat dat dan? Koop je dat of huur je Wij dat? Wij gaan het nu kopen. Dus de hele sfeerverlichting die in, het, die in het dorp gaat hangen, die wordt allemaal gekocht? Ja, het is eigendom oh. van de ondernemersvereniging Zandvoort. Dus we ook jaren mee verder. Ja, we gaan hem. Um, um, het bijzondere is ook dat de, um, de oprichting van de Oude Handelsvereniging. Hè, 100 jaar geleden, geloof ik of zo. Die heeft ook altijd het onderwerp sfeerverlichting op de agenda gehad. Dat, dat was altijd een groot um, discussiepunt. Omdat ondernemers daar niet mee wilden betalen in toenemende ja. mate. Uiteindelijk is er een jaar of twaalf geleden besloten. Dan maar geen sfeerverlichting. En nu zie je dan af en toe uh, hier en daar zo'n groen ornament hangen. Wat hier ja. ook boven hangt. En dat is een redelijk triest gezicht. Omdat dat maar heel gedeeltelijk. Uh, de kerkstaat verlicht en de staat en de andere. En nu hebben we het dus voor elkaar gekregen met enorme hulp van de gemeente overigens, die natuurlijk een forse bijdrage heeft geleverd. Maar ook de leden van de ondernemersvereniging en ook heel veel niet-leden. We zijn de afgelopen twee maanden huis in huis langs geweest en we hebben uiteindelijk een klein 115 winkeliers bereid gevonden mee te doen. Dus die verlichting die komt te hangen half november tot en met na de pa een week na de paase. ...en normaal gesproken komt hij... ...ja, we willen wat langer laten hangen in de donkere maanden... ...en volgend jaar komt hij te hangen vanaf half september... ...tot en met na de Pasen... ...omdat we nu gewoon tijd nodig hebben gehad om dat geld te verzamelen. Maar het is op zich uniek, het is op zich uniek dat we de gelden hebben... En dat is sfeerverlichting, en nu gewoon definitief komt. Het is een hele mooie, vind ik zelf, uh, zieke sfeerverlichting. Met onderhoud, uh, ledlampjes. Dus uh, ja, ik ben daar heel blij mee dat die uiteindelijk komt. Dat maakt de sfeer in het dorp direct een stuk uh, aantrekkelijker, denk ik. Wat is een geweldig resultaat na 50 jaar discussie. Ja, ja. ja. En, dat en eigendommen. Dan gaan we het toch wel snel, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ik vond. Ik had. Ik zag er. Twee jaar geleden die trieste aanblik in de kerk staat, en vorig jaar is het niet gelukt. Toen hadden we te weinig geld, en toen vond ik zelf met uh, bestuursleden: ja, dan heb je een hele armetierige verlichting. Dat is ook weer niet wat we zoeken. Dus we hebben gewacht tot de gemeente meer geld had en de ondernemers ook bereid waren om meer geld te doneren. En uh, ja, dit is toch een project van een kleine 70.000 euro, alles in elkaar, voor de eerste drie mm. jaar um, onderhoud. Dus ja, het, je praat wel over geld, maar het is gelukt. Maar dat betekent eigenlijk dat we niet alleen met een winter uh, sfeerverlichting uh, gaan werken. Want ja, als je dat in september al wil ophangen ja. en met paas wil je dat ook nog hangen, dan, dan heb je het niet zoveel aan als kerstbomen en sneeuwklokjes denk ik. Nou ja, er komt een ornament in te zitten wat duidt op de winter. Dus een, een groot sterretje. En in de zomer komt er een zonnetje in. Maar het, is wel, het past wel helemaal in het doelstang van Winterwonderland om een zandvoort aantrekkelijk te maken. het gaat met name natuurlijk om de decembermaanden. Ja. Ja. Zomers is het pas om half elf donker. Ja, dan hangt je wat gezien. Ja. Ja daar je ook niet meer naar. Nee. Nou, voor dus hebben we dit jaar de, de jaarlijkse Sinterklaas, die natuurlijk ook in het kader past. Dat uh, gaat door. We hebben, wat we weer willen proberen is dit jaar de etalagewedstrijd. Dus is vorig jaar voorzichtig begonnen... ...is niet echt van de grond gekomen. Daarom hebben we dit jaar besloten om daar forse prijzen aan ter beschikking te stellen. Dan moet je denken aan een eerste prijs van 750 euro voor de winkelier die de mooiste etalage heeft. In de hoop dat dat de winkeliers wel aanmoedigt om mee te doen. De koopavonden willen we dit jaar doorzetten. We hebben twee avonden geprikt. Lang niet alle winkeliers doen nog mee. We hebben er nu een stuk of twintig die meedoen. Maar uiteindelijk hoop ik dat gewoon de hele kerk staat, de halte staat, de grote krocht gewoon open is en uh, verlicht is. We zorgen ook voor muziek op die avonden als overzet. Dus er loopt uh, de Dweilband rond, de Zwarte Pieterband en uh, Sinterklaas uh, komt natuurlijk uh, voorbij. Dus dat doen we en tenslotte hebben we de jaarlijkse Lotenactie. Hmm. Hè, wat de winkeliers hier zijn ja. kennen. En ook daar gaan we dit jaar de prijzen... We hebben een superhoofdprijs. En dat weet ik nog niet, maar dat wordt wel uh, iets in de orde van boven de 1000 euro. Dus dat we ook daar de consumenten hopelijk um, uh, kunnen verleiden om hier te blijven winkelen. En de lotingen... Uh trekken die dan, via ja de radio hier ja, via de radio en helemaal komt ongetwijfeld we hebben een iets ander systeem genomen dit jaar dus ik zal ongetwijfeld nog een keer langs willen komen ja. om dat uit te leggen ja. maar alles doen we weer via het hotel Hoogland. je wordt het live uur. getrokken ja dan kunnen we geen vrouw fraude... ook die hoofdprijs ja, ja. super hoofdprijs ja, ja. super hoofdprijs ja. uh, in de dingen die je opnoemt uh, mis ik even de grote markt op 17 december dat, dat, dat, ja, er zal een markt komen, maar dat is dan niet onder onze, die, weet ik ook niet of Alex dat dit jaar georganiseerd heeft. Ja, oké. Okay. Ja, 17 december zou er een, een grote oh. markt zijn. Dank je. Maar dat, uh, dat gaat niet door uh, OVZ. Uh, nee, ik worden. kwam uh, Alex Willemsen, dus die organisator van KMG, gisteren tegen. En hij heeft me daar niks van verteld. Dus ja, ik, ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet. oké, okay, goed. Ja. Is het een tijd om even nu naar muziek te gaan, uh, Don? En dan uh, gaan we straks ja. even over ja. uh, de ijsbaan. Hebben. Ja, ik had net uh, de, de ambos Polka. Maar dat je blijft, hadden we omgedraaid. Uh, je dat was bezig, de, de Sneeuwwalzer. Maar dan gaan we nu met die uh, ambos Polka door. Oké. Okay. Jij hebt gekozen, Don. Ik de Dringend uh, ja, ja, nou... Wiebelen we hier van onze stoel af met deze muziek. Ja, ja. Gert staat helemaal blij te kijken. Ja. Ik word vrolijk. <laughs> nou, ja, dat... dat is toch ijsmuziek en sneeuwmuziek. Maar je, je ja. zei net uh, in het tussengesprek: eventjes iets dat je nog iets wilde melden. Ja. ja, ik was nog even vergeten. Niet onbelangrijk, of misschien ook wel heel erg belangrijk. jaar. de Sprookjeswandeling. Maar daar heeft de familie Miesbeek zeg maar, alles over te vertellen. neem aan dat die ook nog een keer komen. Maar die zit ook in die periode in december. Ik weet geen data. Maar iedereen weet wel wat ik bedoel met de Sprookjeswandeling. Die komt al, ik denk ik, de vierde of de vijfde ja. keer, dus dat gaat in ieder geval ook door. Ja, leuk. Ja, okay. hey, en dan gaan we nu naar uh, de ijsbaan. We zijn allemaal erg benieuwd, uh, gaat die er komen of gaat die er niet komen? Ja, nou, dat is voor mij ook nog een beetje de vraag. Even heel kort uh, een klein stukje geschiedenis, want wij, uh, ik, ik ben zelf met een aantal mensen heel erg actief geweest voor de sfeerverlichting. Ik denk dat ik een honderd uh, uh, bezoekers heb afgelegd bij alle winkeliers. Nou, dan merk je dat het gewoon niet goed gaat in Zandvoort. Uh, recessie, internet, het weer, nou, noem ja. maar op. Het gaat niet goed met de, met de Zandvoortse middenstand. Met uitzonderingen naar boven en ook negatieve uitzondingen naar beneden. Hmm. Het, heeft me heel veel, het heeft ons heel veel moeite gekost om uh, voor de sfeerverlichting de bijdragers te verkrijgen. Een praatje over eenmalig 150 euro. En uh, jaarlijks ook zo'n soort bedrag voor de komende jaren. Nou, dat, uh, soms moest ik vier of vijf bezoekjes afleggen, wilde ik iemand overtuigen van belang. Toen dacht ik, dat ga ik niet nog een keer doen voor de ijsbaan, okay. dat heb ik vorig jaar wel gedaan. Daar ben ik uh, ongeveer een maand bezig geweest, ook met honderd bezoekjes, ik, ik ga daar niet meer... Ik heb een oproep gedaan aan alle ondernemers van vorig jaar, daar heb ik heel weinig reacties op gehad. Toen dacht ik, ik ga dat, wij gaan het niet weer een keer doen op die manier. Dus uh, we hebben uh, twee weken geleden uh, aan de krant uh, gezegd dat die ijsbaan er waarschijnlijk niet doorgaat. In de hoop... Uh, dat misschien iemand vanuit uh, ondernemend Zandvoort of vanuit de gemeente de handschoen zou oppakken. Nou, ja. dat is niet gebeurd. Volgens hebben we toch nog uh, een, een, een verzoek aan de gemeente om uh, uh, de realisatie van eigenaar te ondersteunen met een X-bedrag. Daar hebben we nog geen uitsluit, geloof ik. Ik weet wel dat het geld uit het reguliere potje er niet is. Want ook ja. de gemeente Zandvoort heeft natuurlijk. Die heeft betekening. een tegenvallen van twee ton als ik. Ook nog. Oh, ja. Nou ja, Dus nu ligt het eigenlijk, we hebben uh, met name Leo Miesenbeek uh, is uh, heel enthousiast ook om die eindbaan wel door te laten gaan. We hebben een, een berichtje gestuurd aan alle raadsleden in de hoop dat iemand opstaat om dat geld wat we nodig hebben om te kunnen organiseren. Om dat toch uh, toe te staan uit een of de potje waarvan wij het bestaan niet kennen of uit de algemene middelen. Uh, kijk wij kunnen het wel organiseren. Uh, maar moeten we wel, volgende week moeten we het wel definitief weten. Hm. Um, maar we hebben er een draaiboek van vorig jaar, dus ja, het is een kwestie van uh, komende maand hard werken. Maar dan gaat het gewoon lukken. Alleen ik wil niet dat we financieel risico gaan nemen. Oh. Um, nee, zeker niet. Dat gaan we niet doen. Dus um, het bedrag wat we gevraagd hebben, dat is het maximum. Want. Op het moment dat ik zeker weet dat we het financieel rond hebben, dan ga ik alsnog langs een groot aantal winkeliers waarvan ik weet dat die wel mee willen doen. Dat zou het doen. minder kunnen worden. Dat wordt sowieso minder. Ja. En we hebben natuurlijk de toegangsgelden daar ook geen rekening mee gehouden. Want het scenario was dat we nul bezoekers krijgen. Nou, ook dat zal dus wel wat geld opleveren. Je had vorig jaar meer bezoekers dan gepland. Nou, we hadden vorig jaar een kleine 4000 uh, uh, bezoekers en bezoekertjes. Um, waarom we het zo graag willen? We hebben de... Leo, Helma, Ingrid en mijn persoon hebben er nul eigen belang bij. We, we het enige wat we dan overhouden is een kop koffie en we, en we hebben een keer geluncht. We vinden het gewoon leuk om te doen. We hebben gemerkt dat de kinderen die er gebruik van hebben gemaakt ook dol enthousiast waren. Het voorziet echt wel in de behoefte. Uh, Vrijwilligers zijn enthousiast. Um, ik denk ook dat het echt een toegevoegde waarde heeft in de maand december. Ondernemers waren op zich heel erg enthousiast. Want, ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar het pleintje zag heel sfeervol uit. En, heel gezellig. Uh, veel bezoekers ook. Ik denk dat we 10.000 bezoekers hebben gehad ook nog. Dus ja, um, als er iemand in de raad uh, het lef heeft om um, ons dat geld te... Uh, om voor te stellen om dat geld ter beschikking te stellen, dan kunnen wij aan de slag. Ja. Maar het wordt een heel kort, dag. Is het voor de toekomst uh, mogelijk subsidies te krijgen vanuit de provincie? In het kader van bevordering, toerisme en dergelijke? Is dat ook nog een weg die jullie willen ja, gaan? Ja, nou, we hebben. We, er zijn namelijk een paar belangrijke sponsoren afgehaakt. Um, um, dat doet er even niet toe wie of wat, maar nee. we hebben ook het VSB-fonds aangeschreven. Ja. Maar, die, die vinden het niet passen in, in de doelstellingen. Maar we zitten dommer met het feit dat we wij willen, ik wil, wij willen, alleen maar die ijsbaan op het ratersplein hebben. En ja. de ideeën zijn toch dat uh, daar volgend jaar verbouwd gaat worden en dan kan er überhaupt geen ijsbaan meer komen. Ja. En uh, ik, wil ik zou hem persoonlijk niet op een andere plek willen hebben. Want er wordt natuurlijk goed op het Gasthuisplein, op het Wie Maar wij vinden geloof ik unaniem dat de enige echte goede plek het uh, Raadhuisplein is. Ja, dat ben ik met je eens. Dat ja. is absoluut zo. Ja, ja dan, dan doe ik het ook. Dan zou ik, mag iedereen het organiseren, maar dan vind ik het niet leuk. Nee, nee dat klopt. Nou, voor mij is het uh, helder. Ja. Het, uh, hij kan er komen, maar er moet nog wel wat uh, water door de Rijn uh, vloeien. Uh, ja, nou, de rest ons jou heel veel succes te wensen ja. bij het... de uh, deadline ligt uh, zeg maar eind volgende week een beetje. Dan ja. moeten we echt beslissen, wel of niet. Dus de politiek mag nog even aan de, aan de bak. Ja. Nou, heel veel succes. Ik hoop dat ja. hij er komt. En ja. in ieder geval Wanderland komt. En daar kijken we heel erg naar uit. Zo en zo met de sfeerverlichting ja. die sinds jaren daar weer uh, komt. Dus, uh, nou, bedankt voor het goede werk namens Antwoord. Ja, dankjewel. Ja. En Don, we gaan uh, muziekje. Ja, muziekje. Ik kijk even naar de techniek. Zijn we er klaar voor? Oké. Okay. Maastricht is Start, Soldatenkoor. Even cultureel bezig hier, Maastricht de Staar met het soldatenkoor uit Faust. Dat is niet toevallig, aangeschoven is Wilma Berenpoot, welkom Wilma. Dankjewel, goedemorgen. Van Classic Concert Zandvoort. Klopt, ja. Uh, het is niet toevallig dat we Maastricht de Staar hier draaien, want het nieuws heeft al in de krant gestaan, maar in november hebben we de Maastricht de Staar, de grote Maastricht de Staar hier, Ja, heel veel weer. weer, weer, ja, ja. ja, ja. Hoe is het zo gekomen? Hoe? Kwamen ze weer hier terecht? Hebben jullie ze gevraagd? Uh... Nee, ze hebben zichzelf uh, gemeld. Uh, ze vonden het zo goed georganiseerd. Ze werden goed ontvangen, vriendelijk ontvangen. En. Uh ze hadden weer zin om in Zandvoort op te treden. Ja. Um, dat contact is de, geweest van het verleden jaar. We hebben hen nog gezien in Zaandam tijdens een optreden van hun En het was heel leuk. Um, ze eindigden hier ook met dat lied, uh, mijn kleine... ...garde officier. Guard -officier. Ja. En uh, we waren daar met z'n vijven van Classic Concerts in Zaandam... En toen was het afgelopen, zongen zij dat lied ook en we stonden echt met z'n vijven zo allemaal ja, mee te zingen. Ja, ja. En de mensen in de zaal die keek echt naar ons en ook de koorleden, sommige koorleden die herkenden ons tijdens achteraf. En dat was wel heel leuk. Ik hoorde net van Gert van kijk nog even in de, dat wat we net draaiden, het soldatenkoor uit Faust, dat het entree was vorig jaar. In de kerk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, dus gepast. Maar ze komen weer. welke dag? 20 november, uiteraard op een zondag in de Agatenkerk. Kaarten 20 euro, onder andere te koop bij Peter Tromp. Ja. En dan onze site natuurlijk, hè? www.klassiekconcerts.nl. Ja. En Peter Tromp, kunnen ze altijd binnenlopen op kaarten? Uiteraard, uiteraard. Ja. Okay. Het, uh, er zijn nog kaarten nu. Ja, Mensen ja, moeten ja, ja. wel snel zijn, want ik meen dat het vorig jaar al vrij snel uitverkocht. Was. Nou, dat was twee jaar geleden, geloof ik. Of twee jaar ja. geleden, ik weet niet ja. precies. Maar nou, toen was het snel uitverkocht, ja, ja. dus we moeten er erg snel zijn. Oh, oké. Okay. Ja. Vandaar deze oproep: kom in grote getalen. Ja, een heel mooi concert: 20 november in de Agatenkerk. En koopt uw kaarten. Ja. Ik, ik wilde straks met je praten over wat er uh, met het Byzantijns mannenkoor gaat gebeuren. Maar je had nog een aantal puntjes die je wilde noemen van wat jullie gaan doen nou ja, de komende het tijd. Nou voor uh, volgend jaar, dat is bijna rond. Um, daar is, uh, zijn ze mee bezig. Ik kan er eigenlijk nog niets over zeggen. Dat is uh, oké, okay. maar dat is uh, Ja, we houden het even spannend. Uh, het programma is dus bijna rond. Abonnementen, ja, voor volgend jaar. Twaalf concerten voor slechts 50 euro. Wauw. Ah, ja. en dat betekent dus dat de toegang waarschijnlijk ook hetzelfde blijft. Nee. Ah. Want twaalf concerten, uh, 5 euro, dat is 60 euro. Ja, en een abonnement kost 50 euro. Ja, maar dat was dit jaar toch ook vijftig Ja, oké, okay, uh, die, die prijs, ik? wat dat betreft, ja. blijft het hetzelfde. Wij gaan niet omhoog. Mooi. Nee. Dus dat is heel fraai. En, uh, ja, dat programma... Ik zou zeggen, woor, uh, vriend, donateur, uh, kom lekker ja. gezellig onze concerten bijwonen. Uh, heel wisselend altijd de concerten. Ja. En uh, het nieuwe programma, dat houden we nog even voor onszelf. En de meeste mensen nemen al een kussentje mee zelf. Ja, dat gebeurt ook. Ja, er zijn, uh, nou, gelukkig het zijn de kussentjes ik vind het heerlijk. kort, want dat houdt alleen maar in dat er veel mensen komen. Ja, Toch? ik vind het heerlijk om te zijn. Alleen de banken zijn wat hard. Ja. Na anderhalf uur. Ja. Maar ik, nee, het is echt geen ik, grapje, maar ik zie veel mensen een hoor, ja. meenemen. Ja. Ja. We hebben dat ook wel eens gedaan met ja. het concert waarvan we weten dat het houten stoelen zijn. Uh, ik zag dat jij zelf wat muziek had meegenomen. Zullen we die eerst eens uh, draaien? Ja. Wat is het? Wat had je meegenomen? Het is Onze Vader van uh, Rimsky korsakov En het is heel mooi. Ah, Oké, okay. gaan dat we naar vragen. de voert door. Het is, uh, even kijken hoort. Het Ensemble voor Geestelijke Muziek Moskou onder leiding van G., ik weet niet wat zijn voornaam is, Godzova. Vast Gregory. <laughs> ja. Daar komt hij. Nou, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. En we zijn hier uh, midden in de Byzantijnse sfeer uh, beland, uh, dankzij Wilma. En uh, ja, waarom heeft ze natuurlijk die cd meegenomen? Want uh, we gaan het hebben over het Utrechts Byzantijnse mannenkoor, ja. Wilma. Ja, het Utrechts Byzantijnse mannenkoor. 32... Uh heren die dit koor uh, bezetten het is opgericht in 1951 door dokter Antonovic uh, en in 1992 heeft um, Grigori Zerekaj Zaroleja, heeft het overgenomen tot nu en zij zijn uh, ze zijn er trots op dat ze deze liederen ook mogen zingen dat ze dat koor doen en ze zien zich ook uh, vaak als een ambassadeur van de Oekraïnse muziek nou uh, zes jaar geleden ze hebben ze hier ook op getreden toen is ja. de kerk vol 370 man heb ik Precies, ja. Heel leuk. Dat dus mensen, kustje je mee, anders moet je op een hard bankje zitten. Ja. Maar, uh, ja, en ze treden ook heel vaak op, uh, ook buiten Nederland, uh, Verenigde Staten, Canada, Denemarken, Engeland. Nou, um, ze zijn heel erg bekend. Uh, ze hebben inmiddels ook al meer dan 2000 uitvoeringen op hun naam staan. Zo. Dat is aardig wat, ja. Maar ze bestaan natuurlijk al een tijdje. Maar ja, van uh, 1951 al, ja. Dat, ja, dat, uh, ja, ja. Het, is wel, het zijn gewoon amateurs? Dat ja. wel, ja. behalve die dirigent natuurlijk. Ja, die zal betaald worden. Ja. Ja. Ja. Nee, het zijn allemaal amateurs. Nou, het, ik, ik, ja, de namen wat ze, wat ze morgen gaan zingen, het zijn niet alleen liturgische gezangen, maar het zijn ook gewoon uh, ik, hoe noem het dat? andere liederen. Ja. Dus een beetje divers ook. Ja. Um, is het dan allemaal wel muziek uit de Oekraïne en Byzantijns, of, of wijken ze daar, uh, daar vanaf? Ik denk dat het allemaal uit Oekraïne is, want ja, ja. zij vertegenwoordigen ook dat soort muziek en dat zullen ze dan niet van afwijken. Want ik ben daar een redelijke leek in. Betekent dat alle Byzantijnse muziek uit Oekraïne komt? Kan je dat zo kunnen zeggen? Dat zou ik niet zo kunnen zeggen, nee. Want, kun je dat uitleggen? Dat kan niet uitleggen, Voor alle leken, leken ik verantwoord. Het niet. Nee, nee, nee ik ben net zo'n leek als... Uh, We gaan nog even naar ja. ons uh, mee, Nee, ik weet alleen dat Byzantium was een, uh, een vervolging tegen Pol voor het Rijk van Rome waar Constantinopel destijds de hoofdstad van was, een klein rijk, en met een eigen kerkelijke ontwikkeling, eh, waar deze muziek voor een deel uit stamt natuurlijk uit de Byzantijn. Je vindt overigens op dit moment nog terug, zeker in Griekenland, in de, in de kerkgezangen. Oh, de, de, de koptische ja ja. Ah, ja, ja, nou het is, uh, orthodox, Grieks orthodox noemen ze uh, het dan tegenwoordig, maar er zitten heel sterke Byzantijnse invloeden in. Ja. En, dan maar, en, en daar, dat is het enige wat ik weet: dat die muziek daaruit voortkomt. Okay. En zij zingen dat. Maar het is al heel oud. Van, uh, ja, dat wel. Ja. Als, als, eigenlijk als concurrent van, de Roomsche, van het Romeinse Rijk. Hmm. Ja. ja. Dus. En ik heb het gevoel. Uh, Dank voor deze toelichting. Ja, dankjewel, uh, Don. Ja, als we Don hadden. Ik had, uh, Wilma, ik heb het gevoel dat het wel een van de hoogtepunten is van deze uh, cyclus hè, dit jaar. Ook. Ook. Ja, ja, die ja andere niet, het is hier iets anders dan, dan wat we, uh, uh, andere concerten zijn, maar dat is juist het leuke ervan. Er is iedere keer wat anders. Er is steeds ja. weer aparte muziek en dat is juist... Dus wat is het hoogtepunt dat, dat mag in ieder voor zich uitmaken, denk ik zo? Ja, dat is ze maar moeten gewoon komen. Ja, maar dat is gewoon komen. Maar moet ja, ze moeten komen. Naar muziek luisteren. Een rijke historie daarachter. Ja, precies. ja Kom Ze luisteren. komen ook in traditionele kleding. Oh, dat is ook Dus leuk. niet in een of zo ja. maar gewoon heel mooi. Dus leuk. Heel fraai al. Ja, nou, morgen half drie gaat de kerk open. Ja. Vijf ja. uh, euro entree. Ja, Het is en, voor niets. Uh... Nee, nee, maar dat krijgen we ook heel vaak te horen. Hè? Ja. Voor zulke concerten die er georganiseerd worden door Chris concert. Ja, ja. Nou, dat mag ja, ja, best wel gezegd worden, ja, ja. die zijn echt super. Ja. Even teruggrijpend gaat... op de Maastricht de Star, die ja. is iets duurder. Hè? Ja, die is 20 euro. Ja, euro. Ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay. dus daar kan je vier keer voor uh, uh, Ja, maar het is <laughs> wel een unieke okay. Nou, Wilma, ontzettend bedankt dat je hier uh, dit hebt willen vertellen. Heel graag gedaan. En uh, uh, mensen dan uh, tot morgen. Ja. Ja. Okay. Ja. En ik wens je voor beide volle, volle kerk. Zo morgen als uh, met het, uh, het Maastrichters Star, Ja. En, nou, we sluiten dit onderwerp dan af met nog uh, één stuk koormuziek. van en, het -koor. en zijn we er dan mee klaar? Uh, uh, uh, nou, niet aanzien? helemaal. Maar oh. dat komt straks. een <laughs> verrassing straks nog. Maar uh, eigenlijk een volksliedje wat uh, Elvis Presley ooit uh, beroemd heeft gemaakt. Moesie Maar het is van origine een Duits volksliedje. Ah. Het Vische met Moesie Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort hier in het uh, altijd gezellige Hotel Hoogland. Heeft u zin in een kopje koffie of kopje thee? Komt u dan gerust hier naartoe en Tom Hendricks zal u met liefde inschenken. En uh, nou Don, we gaan naar een uh, laatste onderwerp van dit uh, uur. En dat is uh, onze allervoorzitter uh, Pieter Joustra. Pieter ja. Goedemorgen luisteraars, Goedemorgen Richard. Goedemorgen Dom hey, Goedemorgen, Goedemorgen Pasco. En ex-presentator van Goedemorgen Zandvoort. Ja. Laten we dat niet vergeten. Ja, nou welkom... Uh, Dankjewel. Pieter, altijd leuk om je hier in de uitzendingen te hebben. Um, we gaan het uh, over twee dingen hebben. We gaan het eerst even over CFM hebben. Er zijn veel ontwikkelingen gaan, Dus we hebben een hele leuke Positief nodig ontwikkeling. Ontwikkeling. Ja, ja, ja. Zeker. En uh, als laatste willen wij even horen wat er in Oud-Zandvoort straks uh, gaat gebeuren. Uitstekend. Nou, wat heb je voor een mooi rapport voor je liggen, Pieter? Ja, er zijn een aantal zaken. Maar eerst een rapport. Ik heb een rapport voor me liggen. Dat heet Oorjuwelen, of de radio ZFM Zandvoort. Dat houdt in dat de afgelopen drie kwart jaar een luisteronderzoek heeft plaatsgevonden. Um, een zeer interessant luisteronderzoek. Maar ook de aanbeveling van wat zou de radio in de toekomst moeten doen om nog meer luisteraars te krijgen en aan zich te binden. En ook kijkers. Nou, het is een dik rapport geworden, 72 pagina's. We zijn er nu de laatste puntjes en de commas nog even aan het bekijken. Maar dat betekent dat het volgende week klaar is en dat het dan verspreid wordt naar de media, de pers, de schrijvende pers, maar ook naar alle medewerkers van ZFM. Oh. Dat betekent dat je mailbox helemaal vol zit in één keer. Maar goed, er staat erg veel nieuws in Aanbevelingen waar je moet voor op moet letten. Bijvoorbeeld techniek, maar ook de presentatie, de doelgroepen, alles staat erin vermeld. Ik moet zeggen uiterst interessant stuk. Daar kunnen we weer mee verder. Ja, ik wou zeggen dat jullie als bestuur kunnen hier op beleid ontwikkelen. Nou kijk, we hebben een beleidsplan. Uh, ja. Vijf jaar beleidsplan. Ja. 2010 2015. En als je dan deze aanbevelingen leest, dan denk ik van ja, dan moeten we toch weer wat gaan corrigeren. Aanpassen. Zo blijf je voortdurend je ja. bezig uh, beleidsplan met de is ontwikkelingen. Beleidsplan is een levend document. Wat ja. je Klopt. constant naar de actualiteit aanpakt. Klopt. Kun je eens een tipje van de sluier opwekken? Nee, wat, dat doe ik wat, nu nog wat, niet. Nee. Ah, nee. Wat zou er nee. anders gaan? Je moet het eerst thuis gaan lezen. Nee. Okay. Maar het is er nu. En je ziet het, het is een, het is een dik pak. Dus... Um... Ja. Het komt naar jullie toe. Ja, dit, dit, dit is een dik pak. Wie, wie heeft uh, zich zo ingezet om uh, dit... En uh, studenten aan de Hogeschool Haarlem, Fabienne hmm. Scipio, die heeft dat gemaakt. Die is er drie kwart jaar mee bezig ja. geweest. Dit is een afstudeerproject van haar. Ja. Um, drie kwart jaar. Drie kwart jaar ja. is er mee bezig geweest. En ja, haar docenten die was niet goed tevreden. Dus deze dag ze, nu ben ik klaar. En dan was het nee, het is niet goed. En dan moest ze weer verder studeren en verder studeren. Maar het is nu afgerond. En nu kan ze echt afstuderen. Hmm. En gaat het nog officieel geperkingen? gepresenteerd worden ergens. Dat denk ik wel, maar ja. daar moeten we nog over overleggen. Misschien bij Goedemorgen Zand volgende week. Uh, nou, uh, we gaan we gaan wel overleggen. Maken, ja. <laughs> ja. Nou, het is wel leuk om wat conclusies eruit eh, ja. zo meteen te horen. Ja. ja, want misschien hebben we wel twee luisteraars uh, voor Goedemorgen Zandvoort. <laughs> wij, dacht, wij dachten altijd één, maar... Ja, maar goed, dat, is, dat komt het, er het aan. Het is bekend dat het, het waarschijnlijk het best beluisterprogramma van Zandvoort. Dit laten we even. Het, in, in, uh, uh, uh, uh, uh, zien. het tweede punt wat ik uh, wil vermelden, dat is de digitalisering. Ja. Ja, kijk, uh, Zandvoort, uh, wij zonden uit in Zandvoort, uh, zeg maar 25 kilometer rondom de studio, hè? dus dat was ons bereik, uh, tot, tot uh, Zandpoort, Bloemendaal, Heemstede, ja. een stukje Haarlem. Ik reed laatst 50... op Badhoeverdorp, niet te geloven, een paar dagen geleden, Badhoeverdorp. Dan was het weer goed. Daar was, nou, ja. het was storm en dan hoorde ik CFM, Leuk, Leuk, hè? niet te geloven. Leuk hè, maar dat is digitaal. Nee, dat is gewoon maar een autoradio. Ja, maar vanwege digitale uitzenden. Oh, Oké. Okay. Dat is nu het verschil. Ja, ja, ja. We hadden een bereik van zeg maar 25 kilometer rondom het studio. Ja. Analoog. Um, alleen, uh, digitaal heeft toch de toekomst. En digitaal, dat betekent dat. Uh, ja, dan moet je aangesloten zijn op de kabel en dan wordt het ook via de eten wordt het uitgezonden. En Sigo, uh, de kabelleverancier, die heeft in de afgelopen maanden grote acties gevoerd van ga over op digitaal. Ja met aanbiedingen van een extra kastje tegen dezelfde prijs en dergelijke en nog steeds sky high en wat betekent dat, dat in de maanden mei, juni, juli uh, wij opeens constateerden dat er een grote belangstelling werd voor digitaal en steeds minder mensen digitaal konden, ons, konden ontvangen, ja. omdat ze analoog waren ja. nou bijvoorbeeld de huisjes in uh, Grand Dorado die konden ons steeds ontvangen maar Grand Dorado is ook op digitaal overgegaan, dus dat betekent dat je hier een aantal mensen mist die van onze radioprogramma's kunnen genieten. Dus je moet dan wel om om digitaal te gaan uitzenden. Nou, dat zijn de gigantische kosten die ermee gepaard gaan. Want je moet een aansluiting regelen, 4000 euro. Je moet maandelijks 600 euro betalen voor abonnementskosten. Nou, en dat terwijl wij op elke dubbeltje en stuivertje letten. Want ja, zo rijk zijn we helemaal niet als radio betekent toch dat we die beslissing hebben moeten nemen van, uh, ja, we gaan over op digitaal. Waar heb je die fondsen vandaan gehaald, Peter? Uh, uh, weet ik nog niet. Nou, dan ga je nog uh, dat ga Je moet nog bekijken. met de penningmeester praten. De ja. <laughs> penningmeester is uh, een beetje wanhopig, maar ik hoop dat ook de gemeente daarin mee helpt, want we zenden ook de raadsvergaderingen uit. En nu kunnen we garanderen dat in elk gezin, in elk huishouden ja. in Zandvoort, elk radioprogramma te horen is. We zenden zowel analoog uit, als digitaal. Hmm. Dus mensen die niet op Digitaal over zijn gegaan Kunnen ons nog steeds horen en zien Via tekst TV eh, en dergelijke En dan wel via de radio Maar het digitaal heeft ook een bijkomend voordeel Ons bereik is nu groter geworden Ongeveer vertienvoudigd Zelfs tot Heemskerk Zitten we dus op de tekst TV En is de radio Uitstekend te horen Wat ja, je zei, je kan ons horen Haarlem, je kan ons horen ja. Dus ons bereik is vertienvoudigd En dat is weer interessant voor adverteerders ja. Van, uh, ja, de, nu heb ik niet alleen die uh, 17.000 mensen in Zandvoort, maar we praten over 100.000, meer duizend luisteraars. Ja. En dat maakt het opeens interessant. Pieter, even een vraagje, want ik heb het even geprobeerd uh, in ja. Op kanaal 950, ja. of lokale zenders. geen CFM. Maar jij zegt wel Heemskerder. Heemsker. Dus je, je bent kanaal afhankelijk 100. een beetje van de pakketten die uh, Nego nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee uh, uh, dan, heb je het kort geleden geprobeerd? Ja, deze week. Want ik kreeg mensen van Ermuiden die ons op uh, 950... Uh, ja, maar broek dus niet. Vreemd. Maar oké. Okay. Uh, Overigens, we gaan over van kanaal 950 op 1 november naar kanaal 40. Ja. ja. Dat is iets dichterbij. Ja, dat is wat makkelijker. Ja. Ja. Dat is wat makkelijker. Maar iedereen kan ons nu ontvangen. Digitaal. Uh, digitaal en analoog. En, en dan praat ik alleen over de regio natuurlijk, want ik weet dat de hele wereld, althans in de hele wereld, weet te beluisteren zijn. Als je naar je computer gaat, naar www.zfmzandvoort.nl, dan kan je dit programma live volgen. Of je nou in Canada woont, of in Zuid-Amerika, of, of in Spanje, je kan ons live volgen via dit programma. Ja. Ik heb zelf nog een brandende vraag, want ik ben ja. even een van de adverteerders dus ook bij Op Kabel TV... Gaat nu de tarief omhoog? De, bereik... de bestaande contracten die blijven bestaan. Mm -hmm. Nieuwe contracten die zullen waarschijnlijk iets omhoog gaan. En uh, percentages weet je die al? Nee, nee. dat is ja, de nou, penningmeester. Ik ben benieuwd hè? Ik benoem je daar niet mee. Maar het bereik, en dat is voor jou als adverteerder van belang, is dus vertienvoudigd. Kijk, ja. Moet... en dat is interessant. Moet je snel, die penningmeester is hier bij de microfoon. Nemen. Lijkt de me de een microfoon. goed idee, een goede man ook. Ja. Maar ja. kijk... Ja. Maar Mensen, het is, het, is, het, is, het is natuurlijk uniek dat je nu de zekerheid hebt, 100%, dat ja. iedereen ons kan ontvangen. Ja, ja. Of het nou radio is, of tekst-tv, of via die computer ja. natuurlijk. En uh, morgen gaan we de races uitzenden, uh, het circuit. Oh ja, dat is een belangrijke. De beelden, ja. hè? Li live beelden. Live beelden, met commentaar erbij. Dat betekent niet alleen voor Zandvoort, maar voor de hele regio. Ja. Ja. En dat betekent opeens dat je een heel interessante doelgroepen gaat bereiken. Ja, ja. dat zijn de afsluitende formido Dat Klopt, helemaal. Okay. Rechtstreeks op de televisie te volgen. Ja. Ik weet dat RTL 7 af en toe daar prikt en daar beelden van overneemt. Kijk. Dus we zijn hofleverancier voor ook de landelijke televisie. Ja, leuk. Ja. ja dat uh, klinkt goed. Ik hoop niet dat hetzelfde gebeurt als bij DTM. Die weten dat we toen aan de Toen hadden we, toen hadden we problemen. We zouden dat gaan uitzenden en uh, twee uur voor de uitzending uh, zei de Duitse perschef nee. Maar dan moeten jullie wel uh, tienduizenden euro's betalen. Ja. Daar hebben ja. gezegd dat doen we niet. Ja, die, en, rechten spelen daar natuurlijk een, ja, een grote rol. En die om... hebt dan met Duitsland te maken. En, ja. en ja. hebben gezegd we zijn niet bereid om er één euro aan te ja. betalen. Uh, we zijn doorgegeven lokaal. Even samenvattend, Pieter. Ja. Natuurlijk, analoog is al zoals het was. Uh, kanaal 45 afstemming in ieder geval. Uh, digitaal is nu nog 950. Maar wordt 1 november kanaal 40. Oké, okay. en dan kan iedereen eigenlijk analoog of digitaal? Precies. Kan het, uh, en de ontvangen. ether, die blijft ook hetzelfde? Die blijft 106,9. Hoe gaat dat dan? Is dat dan al? Dat al, alleen... is digitaal. Dat is alleen digitaal. Ja. ja. Maar okay. ook analoog te ontvangen. En dus dus... Uh, ja, op mijn kleine radiootje gaat het nog steeds Ja precies Zijn er verder nog ontwikkelingen Pieter van uh, CFM? Uh, uh, als ik kijk naar het aantal vrijwilligers, het groeit nog steeds Ik weet niet hoe dat komt uh, Je bent een omroep uh, die succes uh, heeft En dat trekt mensen aan ja. uh, Mensen uit Haarlem die hier naartoe komen van uh, Mag ik ook bij jullie komen werken? Um, ja. it, it, it, it. Af en toe dan weet ik niet wat er aan de hand is. Uh, ja. Mensen die komen langs en die vinden het leuk en die zeggen van daar wil ik ook bij werken. En, uh, let wel, het zijn allemaal vrijwilligers, hè? niemand wordt er betaald. Ja maar als je ziet wat een enthousiasme er is en dat enthousiasme dat straalt uit, uh, ook een uh, gemeenteraadsvergadering, kan je niet de commissievergaderingen ook mee uitzenden uh, de belangstelling is ja. groeiende en groeiende ja, en als ik dat vergelijk, af en toe ga ik wel eens naar een vergadering van dat landelijk overleg van lokale omroepen en dan hoor ik daar commentaren van andere lokale omroepen hoe slecht het gaat en geen vrijwilligers, kijk mijn heemsteden, de branden. Ja, die zitten uh, nog steeds een beetje op het randje, en als je dat dan hoort. En ja, dan spreek je met de commissariaat van de media en die zegt, ja, Zandvoort is wel een voorbeeld zoals het gaat. Dat is mooi een straks op te zijn, Pieter. Het is leuk. Dat ben ik niet. Nee, dat zijn jullie. Ik kan alleen een beetje helpen, maar jullie doen het werk. Daar gaan het trots op. Maar nu even naar Oud Zandvoort. Ja, dat is leuk. En nu moet je switchen. andere pet op, presentator. Zet hem Oud Zandvoort. En, en, en, wat ik begrijp een goed beluisterd programma want ja. ik hoor op straat aangesproken van dat jaartal was niet juist dat had dat jaartal ja. moeten zijn en je zei meneer Paap maar het moet meneer Koper zijn en we gaan straks praten met Tom de Rode over de drukkerij van Peter okay. de oude drukkerij ja. Tom de Rode was daar uh, eigenaar van directeur totdat hij met pensioen ging een paar jaar ja. geleden en, uh, maar als je nou over dat pand gaat praten van Van Peter in de Kerkstraat en de Kerk. Pad, dan is dat heel uniek. Kijk, die drukkerij van Peterum, ik weet niet wanneer die begonnen is. Dat weet Tom de Rode waarschijnlijk, maar dan praat ik van voor 1923. Uh, dat de familie aan de Duinweg woonde en daar een klein drukkerijtje had. Wanneer ze ja. begonnen zijn, ik weet het niet. Dat weet Tom de Rode. Maar in 1923 is de drukkerij verhuisd naar de Engelbudstraat 11. Engelbertstraat 11, daar zat de drukkerij. Oude bebouwingen. Nee, de oude bebouwingen, want ja. in 1942 werd alles afgebroken. Ja. En toen gingen ze, en dat weten de Zandvoerders, naar de Kerkstraat. Ja. En de achtertuin, daar was dan een drukkerijtje aan ja. het kerkpad. Uh, het was een, een, een kantoor, en boekhandel. Maar het leuke is van dat huis aan die Kerkstraat, dat was voor de oorlog een politiebureau niemand weet dat, dat was een politiebureau en er was één hoofdagent en één inspecteur twee veldwachters waarvan de eentje als bodem moest fungeren op het stadhuis want anders hadden ze niets te doen toen die politie eruit ging toen kwam ook de gemeenteontvanger erin die heeft daar gezeten. Die was tevens de opzichter van publieke werken. Publieke werken had twee timmerluien in dienst. Dat was alles, dat zat daarin. Niet te veel vertellen hoor, Pieter. Ja, dat hoort Tom straks de Rode straks wel. Weet je dat we de vroegere postkantoor in hadden in dat pand? Totdat ze gingen verhuizen in 1899 naar uh, Hoek, Haltenstraat, Ja. Dat zat allemaal in dat pand van Van Petergem. Als je die verhalen hoort en leest. Want ik heb al een beetje met Tom zitten voorpraten. Nou Tom gaat dat straks allemaal vertellen. Er zit een geschiedenis in dat pand. Maar ook in die drukkerij daarachter in het kerkpad. Ja, daar zit ook dat nog is... de geschiedenis van het Zandvoorts nieuwsblad. Hè? Want... Dat is, dat Zij is de drukkerij die werd daar gemaakt ja. tot 19 ja. ja. zoveel. Uh, elke week werd daar het Zandvoorts nieuwsblad gemaakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Echt uniek. Dus ja. luister om 12 uur van 12 tot 1 naar Tom de Rode. En die gaat verhalen over de drukkerij van Petergem. En jij gaat straks uh, naar de studio om, ja. uh, om daar de presentatie te doen. Cor uh, doet waarschijnlijk de Klopt. techniek. Ja. Nou, wist ik een hele goede uitzending. Ik wens jullie uh, veel succes met volgende uur weer. En bedankt okay. voor jullie inzet. Dank je wel. Okay, Peter, dank je wel. Nou, Don, wat gaan we volgende uur krijgen? Ja, volgende uur, uh, nou ja, dan krijgen we het gebruikelijke politieke blok. En uh, de politieke kopstukken druppelen langzamerhand binnen. Ik ja. zie Michel Demmers. Ik zie Carl Simons. Dus. Er is in ieder geval een stuk discussie over de begroting. En er valt best wel wat over te vertellen. Ja, of we daar uitkomen in die tijd, dat is nog een vraag. Dus dat, uh, we gaan ja. het zien. Ja. En dan hebben we Abu Gubstra en Willemijn Riedijk. En die gaan het hebben over het oorlogsverleden van Zandvoort. Ja, dat is ook een afstudeeropdracht overigens. Misschien ja, ook nog wel een uitzending uh, waard, uh, Pieter. <lacht> uh, dat is het verleden, ja. En, uh, en we sluiten af met de komst van Ari Koper. Die uh, gaat vertellen over de historische Opendag Zandvoort. Die trouwens om tien uur al begonnen is. Maar dat dan nog wat over vertelt. Zodat u misschien vanmiddag daar ook een bezoekje gaat uh, brengen. Overigens, oh, dus dat is dus in gebouw De krocht. In gebouw De Krocht, ja zeker. Maar we hopen dat Adi dat ook wel vertelt. Ja, we zijn aan het einde gekomen. We gaan uh, afsluiten met een stukje muziek. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.